7 uur. De Radio 1 Sportzone. Luciana Carrasso en Tom van Hek. In dit komend uur kijken we weer naar de situatie in Syrië... met correspondent Sander van Hoorn en met Rianne Franke van Watchout. En u hoort een radiodocumentaire over de oudste wetsport van Nederland. Dat is de paardensport. En we zeggen het maar alvast, daar gaat het niet goed mee. Eerst het NOS nieuws van 7 uur met Freddy van Tijn. Werknemers die ziek zijn geweest en daarna ontslagen... hebben vaak recht op uitbetaling van vakantiedagen. De FNV-bonden, bondgenoten en bouw... willen een gezamenlijke claim voor betrokkenen indienen bij de staat. Wie lang ziek is geweest en wordt ontslagen... heeft recht op vier weken doorbetaalde vakantie per jaar. Die Europese richtlijn uit 2006 werd pas begin 2012 verwerkt in de Nederlandse wet. Werknemers kregen al die tijd in Nederland maar een half jaar hun vakantiedagen. In maart stelde de kantonrechter in Den Haag een werknemer... in het gelijk die vakantiedagen bij de staat wilde claimen. President John Atta Mills van Ghana is op 68-jarige leeftijd plotseling overleden. Hij was sinds 2009 president van het land. Volgens persbureau Reuters werd Mills onwel en stierf hij enkele uren later in een ziekenhuis. Mills deed al in 2000 en 2004 mee met de presidentsverkiezingen, maar werd toen niet gekozen. In het Henschotermeer bij Woudenberg is een jongetje van zes verdronken.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 Het weer tot slot. Het blijft nog lang warm. Vanavond om een uur of tien zal het nog een graad of twintig zijn. Uiteindelijk koelt het af naar 15 graden. Morgen en overmorgen ook zonnig en warm. Het wordt dan van 23 graden tot plaatselijk 29 graden in het binnenland. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Neem een gratis proefabonnement op office365.nl Dit is de Radio 1 Sportzomer. Correspondent Sander van Horen vertelt zo over het geweld in Aleppo, Syrië We praten met Rianne Franke van World Child Zij is in Libanon en maakt zich zorgen over de vele jonge slachtoffers in Syrië en we zeiden het net al, het gaat niet goed met het gokken op paardenraces, zo een korte documentaire daarover. Hier zijn Lucella Carasso en Tom van het Hek. Maar eerst gaan we het hebben over Syrië, want in Aleppo, de tweede stad van Syrië, wordt al twee dagen zwaar gevocht. Er zijn maar weinig journalisten in het land, maar BBC-verslaggever Ian Pennel kwam gisteravond tot in de voorsteden van Aleppo. There zijn as many as six die that are now effectively up in arms against the regime. Today we saw shelling, certainly of one of the districts, and the sound of heavy gunfire. Er wordt in zeker zes, week, euh, zes wijken van Aleppo gevochten tegen het leger en het leger vecht terug. Toch hebben de opstandelingen het idee dat ze aan de winnende hand zijn. They feel that they have the initiative, but the truth is that they are still outmanned and outgunned by the Syrian Army. En zien hoe they respond in this particular area. Zelf hebben de opstandelingen dus het idee dat ze winnen, maar zo zegt verslaggever Ian Panel: ze zijn met minder, ze hebben ook minder zware wapens. Het leger zou zelfs gevechtsvliegtuigen inzetten in een poging Aleppo onder controle te houden. Wat daar precies gaande is, dat is lastig, vertelt correspondent Sander van Hoorn. Lastig om te onderzoeken. Maar dat de gevechten doorgaan, dat is duidelijk.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 Um, ja, zeker als je het uh, afzet tegen uh, de uh, sterkte, de grootte... en de bewapening van uh, de rebellen, dan, dan is het gewoon een ongelijke strijd. Het, het voordeel van de rebellen is natuurlijk dat ze uh, de motivatie uh, hebben. Er zijn ook echt steeds sterkere aanwijzingen... dat uh, die motivatie voor een deel komt van buitenlandse groepen... die uh, vechten in, in, uh, in Syrië. En dan moet je denken aan uh, Libische troepen, Turkse troepen. Dus, uh, dus niet de officiële legers, maar jihadistische strijders. Dat, dat uh, tekent zich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 die vuren. Sander van Hoorn was dat over de situatie. Moeilijk in te schatten op dit moment, maar dat er zwaar gevochten wordt, dat is helder in Aleppo. Het is ook helder dat er veel slachtoffers vallen daar in Syrië. En kinderen die zijn ook veelal het slachtoffer. War Child vraagt daar aandacht voor. Ze hebben een rapport opgesteld waarin staat dat zowel het regime van Assad... als de opstandelingen op grote schaal de rechten van kinderen schenden. Wij praten hierover met Rianne Franke van War Child vanuit Libanon. Goedenavond. Hallo. En ook in, in Libanon hè, heeft u te maken met kinderen uit Syrië... Die, die slachtoffer van het geweld daar zijn? Ja, er zijn een heleboel kinderen naar Syrië gevlucht. En uh, wij werken ook in het noorden met uh, Syrische vluchtelingen... en uh, met name kinderen natuurlijk. Ja, En hoeveel kinderen uh, zijn het die nu in Libanon zijn vanuit Syrië? Ik weet niet uh, hoeveel kinderen er precies in Libanon zijn... omdat uh, niet iedere Syrische vluchteling zich uh, registreert... omdat ze ook bang zijn wat, wat daarmee gebeurt. Ik weet alleen de kinderen waar wij mee uh, werken natuurlijk. Ja, en, en wat is de situatie van, van die kinderen? Kunt u schetsen hoe het met ze is? Uh, ja, de, de kinderen die, uh, die hier komen... die komen natuurlijk allemaal gevlucht voor uh, ja, uh, uh, de, de, de situatie al daar. Dus ze hebben allemaal hele vervelende dingen meegemaakt. En sommige kinderen die, die kunnen daarover praten, anderen niet. En uh, ja, ze komen hier ook om... Uh, nou ja, goed in ieder geval weer een veilige plek te kunnen vinden. En de Britse afdeling van Watchout publiceerde gisteren een rapport. Daarin staat dat ze ze kinderen, het zie ze regime kinderen bewust doelwit maakt in zijn strijd tegen de rebellen. Wat, wat, wat bedoelen ze daar precies mee? Wat ze daarmee bedoelen, hebben je gehoord van verschillende bronnen. Dat staat ook duidelijk in dat rapport. Dat kinderen op allerlei manieren, de rechten van de kinderen op allerlei manieren. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, Met met, ja. met voeten dus, getreden dus worden, zeg maar. Ja, ja. ja. Kinderen die, die, die, die... Sowieso mag geen enkel kind uh, een slachtoffer worden van, van oorlog natuurlijk. Dat zeggen wij als Wojtjel ook altijd. En als je bijvoorbeeld kijkt wat er in Hula is gebeurd... dat er 49 kinderen over, uh, ja, vermoord zijn. Nou ja, goed. Hoe vaak gebeurt dat in, uh, in, in, in, in een oorlog op zo'n uh, korte termijn? Ja, en worden ze ook als strijders ingezet in, in, in Syrië... behalve dat ze slachtoffer zijn bij aanslagen... Ja, wij horen wij ja dat ook via verschillende organisaties ook. Dat staat ook heel duidelijk in het rapport. Er zijn verschillende uh, bronnen die zeggen dat, dat er kinderen mee vechten. Of ze doelbewust ingezet worden, weet ik niet. Uh, maar ja, goed, er zijn wel uh, bronnen die dat zeggen. En, en dat gaat dan over de opstandelingen, neem ik aan. Niet over het Syrische leger. Ik denk beide partijen. Dus het rapport meldt ook zeg maar schending van rechten van kinderen aan beide kanten, zowel aan de kant van ja, het meisje. Ja. Aan beide kanten. Wat, wat ja. zou er, wat u betreft, uh, ja, moeten gebeuren op dit moment? Um... Uh, nou ja, eigenlijk heel simpel. Die hele oorlog moet natuurlijk ophouden. Dat is wat er zou moeten gebeuren. Als dat niet mogelijk is, in ieder geval zorgen dat al die kinderen... die daar het slachtoffer van worden, dat dat, dat niet, niet niet het slachtoffer worden. Kinderen mogen... Geen enkel mens mag slachtoffer worden van een, van een oorlog... maar zeker geen kinderen. Zorg niet dat er onschuldige slachtoffers vallen. En ja, Het zou natuurlijk ontzettend mooi zijn als er wat meer druk... Uh, op die manier uitgeoefend zou worden om dat voor elkaar te krijgen... En uh, ja, dat er ook, uh, zodra we Syrië in zouden kunnen, dat daar ook mogelijkheden zijn om daar te werken. En u zei, uh, veel van die kinderen komen dus in Libanon terecht, hè, als, ze, als ze de strijd ja. overleven. Sommigen willen erover praten, anderen niet. Wat doet u voor, ja. voor deze kinderen om ze te helpen? Wij hebben uh, wat wij noemen safe spaces gecreëerd. Dus, dus uh, scholen waar wij uh, uh, de kinderen laten komen. Uh, sommige kinderen... Kinderen die uh, krijgen daar gewoon lessen om uh, te gaan, want ja, ze zijn natuurlijk ook gestopt met naar school te gaan. Uh, we hebben ook een eigen methodologie, dus dat we kinderen trainen om in ieder geval met hun emoties om te gaan, om te leren, met conflicten om te gaan, om, om, om ja, meer weerbaarheid te krijgen. Uh, we, heel simpel, we, we, we creëren daar ook plaatsen waar ze simpelweg kunnen spelen. Dus van alles en nog wat. Um, we gaan langs bij de ouders om ook te praten over de situatie... om te kijken of, of ze misschien door moeten verwezen worden... Naar, naar, naar andere instanties die ze dan verder kunnen helpen. Ja, en Had u de capaciteit hiervoor in, in, in Libanon? Of is dit nee. allemaal nee. opgezet nee, we, in, in, in de we werken. We werken met uh, heel veel lokale uh, mensen. Dus wat we hebben gedaan is, uh, we werken met zeven verschillende scholen in het noorden, waar allerlei docenten en maatschappelijk werkers en dergelijke om, ons helpen. Dus die, die betalen wij en die, uh, die, die doen dat. Dus we hadden niet zelf een team uh, hier. En merkt u dat uh, de stroom kinderen zeg maar, nu nog toeneemt of enorm aan het toenemen is of ziet u daar niet zoveel verandering in? Nou ja, er komen nog dagelijks komen de, de, de kinderen bij. Uh, dus ja, dat zie je. Of, of, ja, dat ja. Zie je. Janne Franke van Woordjaard vanuit Libanon. Ik dank u voor uw toelichting. Ik wens u veel succes met uw werk daar. Dank je.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 Hans Vermeulen met zijn uh, Sandy Coast. En zij zongen Just a Friend. Radio 1 Sportzomerdoks. Verhalen vanaf de zijlijn. Elke avond zo rond de klok van kwart over zeven, tien, over half acht, of tien voor half acht een sportzomerdok. En vanavond gaat hij over het gokken op sportevenementen. Dat wordt namelijk steeds populairder. Dat is leuk, denkt u. Maar met de oudste wetsport van Nederland, de paardensport, gaat het niet goed. Door de opkomst van het internetgokken bezoeken steeds minder mensen de drafbanen in Nederland. Luistert u naar de korte documentaire Vroeger ging ik elke dag van Jeroen van Bergrijk en Hans Helen. Uh, trans, hij staat nu gewoon uh, te relaxen vo voordat hij gaat koelen straks. Belin is een heel erg lief paard, heel erg rustig paard, maar ook vooral een lui paard. Dus het is voor mij de taak om hem te motiveren om hard te gaan vandaag. Okay. Maar, uh, maar ik als ik nou het... op paarden ga wedden, moet, moet ik dan kijken naar jouw kwaliteit? Naar de kwaliteiten van het paard allebei? Of het is een combinatie van beide. Dus het, is de, het is de combinatie tussen de rijder en het paard. Okay. En uh, yep. wij hebben dit paard dit jaar al vier keer gewonnen. Dus in die zin zijn wij een bewezen concept. Uw naam is? Ed Bakker. Ed Bakker. En u... Ik mag niet zeggen gokken, toch? Op paarden? Ja, het is in principe mag je het wel zeggen. Het is wedden of gokken. Het is een, ja, het is een kansspel. Dat ja. als de toto, de lotto, de staatsloterij. Ja, ja, precies. Maar als ik steeds als ik zeg oh, mensen die gokken op paarden, dan word ik gecorrigeerd of van nee, hey, het is wedden. Ja, dat komt een beetje door de, een beetje het slechte imago wat boven de sport hangt. En dat is jammer. Want ja, in wezen zijn we een beetje Calvinistisch met z'n allen. Want de staatsloterij en de postcodeleider gebeurt achter de voordeur. En dat mag wel. En dit is in het openbaar toch, ja, wedden, gokken op paarden noemen mensen dat. En dat is best wel een beetje jammer. Dat is, het is het oudste wet, de oudste wetsport, zeg maar, in het land. En uh, ja, het is gewoon een prachtige sport. Ja. En wat is daar nou, Leg nou eens uit wat daar nou zo leuk aan is? Het is de, het is de dynamiek, het is het gebeuren eromheen. Het is, ja, het, zegt, het zijn levende wezens. En je ziet binnen drie minuten, uh, ja, wat, wat het resultaat van je wetenschap is. En je ziet ook uh, waarom je niet wint. En dat is niet altijd leuk, een paard springt of een paard is niet goed genoeg. En, uh, maar dat is het leuke van de sport. En ook in deze sport gebeuren vaak verrassingen. Dit blijft toch spannend en je leeft echt mee. Als een het laatste recht laatste rechter komen, drie paarden naast elkaar, dan hoor je ook het publiek uh, joelen en opleven. Dat maakt de sport interessant. Ja. Vaak komt het op de laatste ronde aan. Dus nou, de spanning neemt nu toe. Hè? Nou kijken wat het, wat het paard nog over heeft. Hij komt helemaal aan de buitenkant. De blauwe kap helemaal buiten om loopt wel vier dik door de bocht. En dat is een beetje vervelend op Alk maar altijd. Dan... Nou, hij gaat wel. Kijk, ja, hij komt nog heel hard ja, af. Ja. Hij gaat het wel net niet redden. Ja, nou, hij wordt dit hè. Jammer. Ja. Nou, een goede koers gelopen. Ja, kijk daar moet je op een gegeven moment ook vrede mee hebben. Paard heeft zijn best gedaan, goed gelopen, Piqueur heeft zijn best gedaan. En, uh... Ja, geld weg. Ja. Dat is jammer. Aan de andere kant moet je ook zo bedenken: je kan in drie minuten tijd geld verdienen. Er is geen bang die het geeft in drie minuten. Zo moet je het ook maar, zo moet je het maar positief bekijken. Ik ben de Santius. De heer Santius, ja. ja. En nu komt u al heel lang? Ik kom de padensport rond 45 jaar al. Hallo. Ja. ja. Geen zware speler. Dat niet, gewoon een, een, een licht spelertje. Ik heb er hoop zien gaan en weinig zien terugkomen van mijn eh, categorie. Een hoop oude vrienden van Medellia ja, die zijn uitgespeeld en overleden. Maar uh, ik heb ook goede vrienden gehad die speelden te grof. Maar dat is niet vol te houden, dat spelletje. Zijn dat dan mensen die in de schulden komen? Of wat, wat die, zijn er ook bij, die zijn er ook bij, ja, zonder meer. Kijk, er zijn mensen die hadden eerst drie boerderijen en die hebben nu nog een tuinhuisje met al hun spelen. Dus zoveel kun je ook verliezen. Maar ja, dat is het spelletje in de paardensport. Er zijn er uh, rijk woorden niet van. Maar hoe, hoe vaak doet u dit dan? Dat uh, naar de paardensport. Ja. Eens per week. Eens per week? Ja, ja, ja. ja. Okay. ja. ja. En als je licht speelt, dan kun je het lang volhouden. Ja. Maar je verliest uiteindelijk altijd. En hartstikke eerlijk, wat we nu winnen, ben we volgende week weer terug. Ja. Dus dat kun je er gerust bij zeggen. Ja. Start over twee minuten. Ja, vroeger ging ik elke dag. Elke dag naar de uh, paarden. Ja. En elke dag weder. Elke dag weer. Ja. Toen werkte ik nog. Okay. Ik ben nu alweer. Dus, uh... En uh, ja, dan ging ik zondags naar Duindicht. Maandags naar Alkmaar. Maandagavond. Dinsdags nog naar het Hilversum. Dat is het mooiste. Je stapt uit en je was op de baan als je uit de trein stapt. En uh, woensdags naar Noordorp, Dat is 6 kilometer van Den Haag. Donners naar Drachten achter de Laweide. Dat was een 800-meter baantje. En naar, uh, of voor vrijdags naar mijn uh, dat was de mooiste baan. Bent u nou verslaafd aan de paarden of, of aan, aan het? Niet gokken? meer, ik was vroeger wel verslaafd. Nee. Ja. Ja. Ik ga nu niet meer elke dag. Nee. Hooguit één of twee keer. Ik ga wel naar Groningen ook hoor. Uh, okay. Gisteren ben ik naar Downing geweest. Oké. Okay. Ja. Maar ja, ten eerste zijn, is er niet meer elke dag koers. Nee. Het is zelf zo erg dat. Uh, maar je is... kan toch naar een wetkantoor op de Leidse Straat daar uh, bijvoorbeeld gaan? Of, uh... Ja, maar ik moet het ruiken, zeg ik altijd. Mm. De wetkantoor is dood. Ja, het ja. Ja, moet leven. Okay. Maar heeft u nou over de, over de loop der jaren dat u denkt van nou had ik dat geld maar niet naar al die paarden gebracht? Of? Nee, ik heb uh, alles wat ik heb gedaan in mijn leven heb ik geen spijt. Ik heb uh, genoten. En dat is heel belangrijk. Ja. Want ja, het is één grijze massa, kijk maar. Ja, ja. maar hoe komt dat nou? Dat er geen jonge mensen zijn die dat doen? Ja, die zitten liever uh, aan een flipperkast. Of met een uh, computertje. En hey, daar kan je ook uh, een spelsoort uitzoeken. Wat, ja. uh, wat je geld kan winnen: poker en noem maar op. Maar leg mij nou eens uit wat dat zo mooi is om aan, op het, aan het gokken op de adrenaline. Jouw paard die je speelt. Die moet er zijn. Jij ziet een paard. En dan zeg je nou, die. En dan ga je hem volgen. En daar krijg je die kick van. Kijk, naar in de casino zitten en alleen naar een balletje kijken is toch ook niks? Nee. Of naar een gokkast en een knopje drukken en dan die hendel overhalen. Daar zitten de mensen op, die zijn geslaagd. Nou, de hele dag naar die rollende balletjes kijken. Nou, daar, daar zie ik het nut van in. Maar dit is ik het allermooiste. Ben jij een goede wedder? Hmm, minder. Maar ik, doe wel, ik gok wel veel. Hoeveel gok je dan? Per, per, per koers, per dag? Ja, per dag. 200 euro, 250. En dat elke dag. Als ik hier ben. En heb je ook een relatie? Ik heb geen, met paarden moet je geen relatie hebben. Nee? En als je gokt moet je ook geen relatie hebben. Dan krijg je alleen maar ruzie. Hm. Dat uh, werkt. Aafrecht. En Al die mannen die daar binnen zitten, hebben al, die allemaal geen... Die hebben allemaal een relatie, maar dat werkt niet goed. Nee? Wel, nee. Joh. Dat komt toch nooit goed? Ja, onherroepelijk. Waar staan we nou allemaal naar te kijken? Naar de paarden. Oh, oké. Okay. De paarden komen toch voorbij? Ja. Die, die paarden zijn interessanter dan jij. Oké, okay, ja, nee, dat is toch? Ik ben niet ja. verliefd op een... Uh... Nee, maar, maar wel snap. op een paard? Ja, ik ja. ben uh, verliefd op de paarden, ja. Paarden zijn belangrijker dan vrouwen? Mensen. Dan mensen? Nou, dat, moet je, dat moet je even uitleggen. Een paard zal een mens geen pijn doen. En mensen doen mensen wel pijn. Maar heb je wel een relatie gehad vroeger? Ja, al wel. Maar dat ging altijd mis? Dat ging allemaal mis. Het kostte allemaal geld. Vanwege de paarden? Vanwege de paarden. Ik moest kiezen tussen de dame en de paarden. Ik zeg, kies de paarden. Kan je wel voor de gek houden? Maar ik verval toch in Maberen. Ja. ja, ik kan niet liegen. Nee. Nou, dus eh, uh, oh, geef niet, joh. Geef niet. Nee. Nee, geef het niet. Dat is toch veel mooier dit leven. Het gokken bij de paarden. Vroeger ging ik elke dag. Werd gemaakt door Jeroen van Bergrijk en Hans Helen. Sweet About Me, Gabrielle Silmi, single van het album Born and Raised. En daarmee komt een einde aan ons blok van de bijdrage... aan de Sportzomer op Radio 1. Petra Possel gaat de cultuurzomer na half acht presenteren. Petra, goedenavond. Goedenavond. En dan heb je altijd een gast, hè? Dan heb ik een gast, ja. en en altijd een interessant al gast. gast. En wie is dat? Violiste Lisa Verstman, zij is ook artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival dat volgende week van start gaat. Maar eerst is de nieuws met Freddy van Tijn. Ja. Freddy van Tijn gaat het nieuwsblok lezen van half acht. Een bedrijf uit Winschoten gaat een coating aanbrengen op de Basilica Sagrada Familia in Barcelona. Die laag moet de buitenkant van het gebouw beschermen, de kleuren en de beeldhouwwerken blijven er beter door bewaard. Nu worden die onder meer aangetast door uitlaatgassen. De FNV wil een gezamenlijke claim indienen voor mensen die mogelijk nog recht hebben op uitbetaling van vakantiedagen. Wie lang ziek is geweest en wordt ontslagen, heeft recht op vier weken doorbetaalde vakantie per jaar.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 In het Henschotermeer bij Woudenberg is een jongetje van zes verdronken. Na een zoekactie met duikers en een politiehelikopter werd hij bewusteloos uit het water gehaald. Later overleed het jongetje in het ziekenhuis. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. De Radio 1 Cultuurzomer. Hier is Petra Possel. Goedenavond, te gast is vanavond violiste Lisa Verstman. Inmiddels al lang niet meer die aanstormende, veelbelovende muzikus... maar een graag geziene gast op alle grote internationale podia. En met haar 32 jaar artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival... waarvan de opening vrijdag is en het festival zelf duurt van 3 tot en met 12 augustus. Lisa, leuk dat je ja. er bent. Welkom. Dank je wel. Hoe is het om festivaldirecteur te zijn? Een uh, intensieve beterheid. Ja, het is heel erg allesomvattend. En als je parallel daaraan gewoond, zo de violiste bent... is het iets wat af en toe heel veel aandacht opeist en energie. Maar je krijgt er heel erg veel voor terug. want Je, je hebt de kans om collega's, vrienden, maar ook collega's die je nog niet kent bij elkaar te brengen, heel mooi muziek te maken... en in een hele korte tijd heel intensief te samen te werken. En je gaat ook een heel intensieve band aan met je publiek. Want het is heel anders dan gewoon concert hier en daar. Je hebt echt een vast podium voor die negen dagen. En heel veel mensen die ook steeds maar weer komen. Sommige mensen die hebben een abonnement voor alle concerten. En dus dan heb je echt... Je, je leeft met elkaar die negen ja, dagen. Maar verwachten ze ook een beetje speciale aandacht van de, van de artistiek directeur dan? Als vaste bezoekers? Ja, nou ja en, die, en die probeer ik ze ook wel te geven in die zin dat uh, tuurlijk, ik herken ik mensen, ik, misschien ken ik niet iedereen bij naam, maar uh, je bent blij om die mensen te zien en ik probeer ze ook mee te geven dat we heel erg dankbaar zijn voor zo'n vast publiek en een enthousiast publiek dat ook ontzettend veel bereid is om dingen te horen die je misschien gedurende het seizoen minder tot je zou nemen. Mm -hmm. Echt dingen die uh, omdat ik heel erg geloof in de het zogenaamde sandwichformule... dat je bekende muziek met minder bekende muziek kan mengen. En op die manier ook dat onbekendere, misschien nieuwere werk... aan mensen mee kan geven. Ja. Zonder dat ze daar helemaal, helemaal de achterover van slaan. Maar juist ze staan, ze staan helemaal open in de, in de entourage... en in de omgeving die er is. En dat werkt ook? Ja, en ik vertel al, zo vaak mogelijk richt ik mij ook uh, tot het publiek... Uh, uh, of om een programma toe te lichten, of ik vraag aan andere muzici... als zij iets spelen waarvan ik denk dat dat kan helpen... als zij er iets over zeggen, dat je daar gewoon echt... een open communicatie met uh, ja. het publiek steeds weer aangaat. Jij bent zelf een vrij jonge bloem. <laughs> uh, betekent dat dan automatisch dat er ook heel veel jonge mensen... op zo'n festival afkomen? Uh, afkomen? Ja. Op, op, op het podium, ja. ja maar aan, die andere kant aan de andere kant nee, het blijft een heel moeizaam onderwerp. Dat is, uh, um, toen ik begon in 2007 was dat wel een van mijn missies. En daar ben ik ook heel trots op dat, dat ik eigenlijk een van de eerste was in Nederland... die een soort concept ontwikkelde wat nu door verschillende zalen is overgenomen. Bijvoorbeeld door het Concertgebouw in Amsterdam, door Tracks. Dat is een concept wat echt letterlijk een kopie is van wat ik deed in Delft. Wat was dat dan? Um, ik noemde het cocktailconcert op de donderdagavond. Begonnen we wat later. Normale concerttijd is kwart over acht. En wij begonnen om negen uur. Uur muziek, we kleden de zaal anders aan, andere lift. Um, uh, gewoon een beetje de, de, de, de sfeer een beetje veranderen... maar wel inhoudelijk uh, uh, met diepgang. Niet, niet vervlakking, niet, niet uh, verpopping ook niet. Um, en cocktails af... erbij, hè? Precies, Denk en de afloop ik. Schonken, schonken we cocktails. Ik had de Fabulous Shaker Boys en dat was gewoon ontzettend leuk. En dat is precies wat ze nu ook in het Concertgebouw doen. Maar het is moeilijk, ook voor het Concertgebouw duurde dat lang... Uh, om, om dus dat die jongere generatie aan te spreken. Vroeger ging dat ook niet vanzelf. De, nee, de, de zes, dat, is, dat blijft gewoon dat zo. Dat is gewoon een beetje zo. Ja. Maar waar, waar mijn zorg gewoon ligt... En, of niet ja, zorg, maar gewoon waar, waar ik vind dat wij... ook mijn generatie muzici zich sterk voor moeten maken... dat we die band wel blijven onderhouden met onze generatiegenoten. Dat als zij daar aan toe zijn, bij wijze van spreken... dus als ze nou ja, 50 of zo zijn en meer tijd hebben... kinderen zijn wat ouder, er is gewoon wat meer ruimte dat ze dan toch die overstap wel maken naar de rustige omgeving van de concertzaal eh, om dat te ontdekken, maar daar, om dat te ontdekken moet er al een soort zaadje uh, geplant worden voor ja. jongere leeftijd. Ja, en moeten op de een of andere manier moet het festival dus ook een beetje hip worden. Ja, hip. Kijk, ik vind dat en het... hip is ook eigenlijk nee. weer gewoon heel erg fout. Ja, precies. Het is een fout woord. En, kijk, hip. Ik denk dat als je kwalitatief mooie dingen maakt... dan komt daar wel dat publiek op af wat dat kan waarderen. En daar gaat het natuurlijk ook om. Dat je gewoon de, de, de, de, niet de, de, de drempel op die manier verlaagt... om iedereen maar die zaal binnen te lokken... die daar eigenlijk helemaal geen behoefte aan heeft... en alleen maar gaat omdat er een DJ bij is. Daar geloof ik gewoon... Pertinent eigenlijk niet in. Nee, um, de DJ die staat gewoon niet op jouw programma. Nee. nee. nee. En, uh, kijk, het kan dus wel zo zijn dat je een concert hebt waar echt de muziek klinkt. Ik bedoel, echt klassieke muziek klinkt. En dan na afloop dat er misschien een DJ is om het, om het geheel wel tot een mogelijkheid te maken, tot een, ja, t, tot een geheel te smeden. Maar niet, niet op dat podium, dat hoeft gewoon niet. Want muziek is sterk genoeg van zichzelf. Maar als je mensen een beetje weet te verleiden om tot die, naar die zaal te komen. Dan zijn ze echt wel verkocht. Dat... Ja, maar, en... maar vertel me zo'n verleidingstruc die je voor dit jaar hebt bedacht. Um, nou, ik heb bijvoorbeeld één concert waarvan ik wist van dat het is voor het gemiddelde publiek niet automatisch duidelijk wat dat is. Um, uh, is een liedcyclus, die Schöne Magalone van Brahms. Dat zijn vijftien prachtige liederen, hele romantische liederen. En daar horen teksten bij. Om dat compleet te maken, draag je daartussendoor eigenlijk teksten voor. En je kan dat de zanger zelf laten doen. Maar ik heb ervoor gekozen om daar ten eerste die teksten in het Nederlands te laten voordragen. Want ze zijn origineel in Duits. En daar Micha werd hij voor te vragen. Wat niet de meest uh, vanzelfsprekend de, de cabaretier. Maar Micha ken ik al heel erg lang. Hij, was, uh, hij is heel goed bevriend met mijn zus. En, uh, dus ik ken hem van nog voor zijn cabaretdagen. Cabaret uh, yeah. En ik weet dat hij heel erg van klassieke muziek houdt. Dat hij heel, heel erg kan waarderen. En dus ook de juiste toon zal weten te raken. Want die teksten zijn zo prachtig romantisch. Zoveel romantischer dan wij in de in moderne tijd eigenlijk uh, aankunnen. Dat, dat een beetje, <laughs> beetje wat, een, een lichte toon helemaal geen kwaad kan. Om dat over, over het voetlicht te brengen. Zonder dat je het belachelijk maakt, zonder dat je het. Ja, maar uh, er zit een zekere ontsnapping in. Ja, dat moet kunnen. En, uh, um, en dat dus we een beetje tot, tot één ding. En daarbij wilde ik dan ook uh, achtergrondbeeld. Ja. En heb ik uh, een, uh, een tekenares gevraagd, uh, Christina Garcia-Martin. En die heeft prachtige beelden in gemaakt. Uh, want het is een heel romantisch, het is een reisepos. Een, een beetje een soort coming of age uh, uh, road movie, maar dan dus in de middeleeuwen. Uh, graaf Peter, die, die, wil, uh, die, die, die gaat... Ja, de wereld in. En, en dan komt dan de, de mooie prinses Magalone tegen. En uh, ja, dan uh, ons spinnen zich allemaal avonturen. En ja, daar, daar past natuurlijk gewoon heel dat kan je heel mooi verbeelden. Dus combinatie zang, tekst en beeld. Het is dus eigenlijk een soort mini, mini theatervoorstelling Ja, volgens mij hebben we een stukje van deze prachtige Braams hebben wij dat klaarstaan. is een versman, violiste. Artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Dit is natuurlijk niet zomaar een stem. Nee, dit is uh, uh, zo half toevallig uh, mijn, uh, mijn vriend André Morsch, die ook deze liederen komt zingen in Delft. Maar, uh, dat heb je in ieder geval heel goed geregeld. Dat heb ik goed geregeld. Nee, maar hij is natuurlijk een prachtige zanger ook, en, uh, uh, anders uh, zou hij er niet staan. Maar dit is een opname die hij, of eigenlijk een live concert wat hij vorig jaar gaf met Julius Drake aan de piano. En dit jaar doet hij het met uh, Jozef Breinel aan de piano. Ja, dit is een van, van de uh, optredens die te zien is... Uh, vanaf uh, tussen 2, 3 en 12 uh, augustus ja. in Delft... op het Delft Chamber Music Festival. Je bent daar in, uh, vanaf 2006, 2007 ben je begonnen met de artistieke leider. Je hebt mm -hmm. uh, het stokje overgenomen van Isabel van Keulen. Die deed het de jaren daarvoor. Uh, hoe, hoe ben jij in je rol gegroeid? Volgens mij was jij... Ik was echt een jonkie. 26 of zo. Ja, mentaal was het echt wel een... Uh, ik, het, het voelde als een redelijk zware last op mijn schouders toen ik het overnam. Vooral omdat het zo eervol was. Be bekend festival binnen en buitenland. Um, met een hele goede reputatie. En dan, ja, dan kom je daar als jong meisje. Dus het bestuur stelde het vertrouwen in mij. Die zei van... Nou, we vragen jou, dus wij denken dat je dat kan. Jij had een muziekprijs bijvoorbeeld ik had hem al op zak. Nou, die ja, even kijken, dat was toen ik ja, maar toen ik gevraagd werd, was het nog voor de muziekprijs. Maar dat zat een beetje in diezelfde lijn, der dingen. Zeg maar, ik ging, die ontwikkeling was aan de gang. Maar ja, je moet dan. Het is wel leuk om dat van andere mensen te horen dat je dat kan, maar je moet het zelf ook echt heel erg geloven. Ja. En, uh, dus mijn eerste twee jaren, of vooral het eerste jaar, was natuurlijk wel echt. Uh, vond ik pittig. Uh, veel persaandacht. Uh, en, en natuurlijk had ik allemaal muzici gevraagd. Aan de ene kant muzici die ik zelf goed kende. Ook, maar muzici ook met grotere namen van een andere generatie. En dan moet je jezelf die rol heel erg toe-eigenen. Dat jij die mensen als het ware moet vertellen wat ze moeten gaan doen. En, jij bent zijn autoriteit. En, ja, en dat, en dat duurde even voordat ik dat helemaal kon accepteren dat die rol van mij was... en dat ik hem mocht uitstralen, die autoriteit mocht uitstralen... en mocht voelen, en dat het ook helemaal vanzelfsprekend was. En daar, daar, daar zijn gewoon een paar jaar overheen gegaan... dat ik dat steeds meer uh, comfortabel ben gevonden. Ja, en wat heeft de doorbraak daarin uh, betekend? Nou... <laughs> De ontwikkeling is de gewenning. Zeg maar. En ook dat je erop leert vertrouwen. Dus dat je programma's maakt die bij het publiek goed aankomen. Dat mensen enthousiast zijn. Dat de muzici ook vooral enthousiast zijn. Dat ze naar je toe komen van... hé, hey, we vinden het hier echt leuk. De sfeer is goed. Je hebt zo'n fijn publiek. Het is zo'n mooie zaal. En, en we spelen dingen uh, die we soms misschien al kennen. maar soms dingen die we echt helemaal niet kennen. waardoor, waardoor we echt even weer wakker geschud worden. En dat compliment dat is natuurlijk heel leuk dat het publiek het leuk vindt. maar als muzikus is het nog het mooiste compliment. als je medemusici ook uh, zich positief uitspreken. Ja. En dat heeft mij heel veel goed gedaan. Want er wordt van jou. er wordt een andere kant van jou aangesproken. dan de kant die meestal van jou aangesproken de, wordt. de violistenkant. De, de violistenkant. Violisten ja, zeker. Dus je ontwikkelt je op, op heel veel terreinen. gewoon veel breder, mijn Twaakennis is ontzettend toegenomen. Um, sociaal, misschien. Ook? Sociaal, absoluut ook. Uh, dat je bent je ook... nu natuurlijk heel vaak de soliste voor voor een voor orkest. orkest. En natuurlijk ook je netwerk breidt zich uit. Uh, uh, dus sommige muzikanten met wie je speelt in Delft, die nodigen jou weer uit uh, op hun festival, of je komt elkaar wel weer daar en daar tegen. Het wordt een steeds grotere familie als het ware. En um, dus dat, dat in die zin heeft het zich echt alleen maar, of heeft het alleen maar positieve dingen uh, met zich meegebracht. Maar er zijn altijd periodes gedurende het seizoen dat ik heel veel aan het spelen ben. En dan ondertussen de laatste puntjes op de i op dat programma af moeten. En god, dan, dan, dan wil het maar niet vlot. Want dat zegt toch nog iemand af vlak voordat die folder eigenlijk gedrukt moet worden. En een totale paniek. Dat je, dat, want ik, ik probeer programma's te maken die echt een beetje kop en staart hebben. Dat, dus ik heb een thema, dit jaar is het op reis. En dan heeft elk concert heeft een subthema. En dus dan, dan, dan kloppen die stukken die in dat... In dat subthema zitten. En als er dan plotseling iemand zegt: nee, ik kan toch niet, dan. of ja, dan begint. dat hele puzzeltje begint dan uit elkaar te De vallen. De componist in Lisa Versman. Ja, ja. Die draait over uren. Ja, zeker. Zeker. Ja, ja. Ja. Toch leuk om te doen. Absoluut, Absoluut. je gaat er gewoon voorlopig bij door. Ja ja ja, ja, ja, ja. Het levert ook. en dat is natuurlijk het belangrijkste. mooie concerten op, mooie muziek op. Mm -hmm. Onder andere bijvoorbeeld Strijkmintzet van Mendelssohn. Hier horen we jou zelf. Ja. Dit, dit was in, ook in Delft. Dus. Ja. 2010. Ja. En ja. ja. ja. wat, wat maakt dit zo bijzonder? Nou, het was een hele leuke idee. Dat was mijn vierde editie. Heel veel vrienden om me heen. Mensen met wie ik ook had gestudeerd of even meer. Um, en het thema was toen speel met uitroepteken. Uh, dus in de dubbele betekenis van het woord. Uh, uh, spelletjes spelen, maar ook het instrument bespelen. Het plezier van het instrument bespelen. En strijkpintetten waren voor mij daar een soort van de uiting van. Het is een hele mooie muziekvorm met twee altviolen vaak. En deze muziek is gewoon zo bruisend en... ja. Nog steeds toch wel? Ja. Ja, ja, ja, okay. al, al, ja, zeker. Ja, Een hele ja. grote liefde. Ja, al, okay. altijd. We gaan luisteren. Ik zit hier enorm mee te genieten hier. Goddank, want dan waarom zouden we het anders draaien? Lisa Verstman, violist en artistiek leider van Delft Chamber Music Festival... dat elke zomer Delft op de kop zet. Afgelopen decennium ben je uitgegroeid van een zeer veelbelovend... naar een zeer veelwaarmakend <lacht> muzikus. Je staat op alle grote internationale podia. Je bent kind aan huis bij het Amsterdamse Concertgebouw. Hoe, hoe kijk jij tegen je eigen ontwikkeling van, van de afgelopen vijf jaar aan? Um, als een hele geleidelijke, zeg maar. Ik ben echt iemand die... Um, ik begon wel jong. en Op mijn zeventiende deed ik het Nationaal Concours. Dat won ik toen. En dan word je eigenlijk al een beetje zo neergezet. Oscar Bak was dat, hè? Precies. En dan, en dan krijg je al heel veel aandacht... Um, en er kwamen altijd wel dat soort momenten ook dan, de Nederlands Muziekprijs even heel veel aandacht. En natuurlijk toen ik begon met Delft veel aandacht. Maar tussendoor moest ik steeds weer opnieuw. Um, ja, ik ben daar gewoon zelf heel erg mee bezig met. Hoe word ik beter? En, en, en heel erg het gevoel te hebben van... er zijn zoveel dingen nog die ik, die ik die beter wil leren... En, en beter wil leren begrijpen aan mezelf en aan muziek. En dat je daar dan heel erg mee bezig bent. Dus dat, die ontwikkeling gaat heel gestaag voor mijn gevoel. En natuurlijk zijn er plotseling soms snelle, snelle momenten... dat er een cd uitkomt en dat er even dan heel veel poeha omheen is of zo. Maar. Want, want heb je die sleutel? Hoe word je beter? <laughs> ja, het is natuurlijk heel simpel Het lijkt het hard werken, het werkt absoluut. Maar je moet ook begrijpen hoe. En um, dus hoe je moet studeren um, uh, ja, jezelf beter te leren kennen. Want als muzikus is natuurlijk, je bent een totale soort. Um, ja, je, de, de, je, je legt je ziel op tafel natuurlijk hè, als je speelt op een bepaalde manier. En uh, te veel openheid daarin, dat kan ook gevaarlijk zijn, want je, uh, maar je, je moet een bepaalde vorm van sensitiviteit altijd wel behouden. Daar heb ik altijd wel mee nog steeds uh, mee gestreden met mezelf van de uh, dus je, je onzekere, uh, sensitieve, gevoelige kant, uh, die moet er zijn. En die maakt muziek ook vaak veel mooier en, en, en, en um, kan mensen op een bepaalde manier veel meer raken. Maar je kan het er zelf dan veel moeilijker mee Want als het dan even niet goed raakt of als je het gevoel hebt dat je niet goed speelt... dan komt dat ook veel dichterbij allemaal. Mm. En, uh, dus, dus je bent eigenlijk toch de hele tijd in, in gesprek met je eigen gevoelige natuur. Absoluut, absoluut. En, um, maar de ene violist heeft meer last van een gevoelige denk, natuur dan de andere. Denk. Denk, of niet zozeer zoals violisten, natuurlijk elk muzikus op een andere manier... Um, het is een beetje een taboe ook in de muziekwereld. Uh, om onzeker of zo te zijn. Dat, dat, dat, dat, dat zijn we niet. Uh -huh. Maar dat is helemaal niet waar. Eigenlijk iedereen, alle muzici, iedereen die ik spreek... die hebben angsten. En, uh, je, want je, je gaat daar toch op dat podium staan... en je gaat zeggen uh, tegen mensen luister naar mij... Tegelijkertijd ben je bezig met het uitvoeren van muziek... van mensen die vele malen groter dan jij zijn. Een Beethoven of een Bach of een Schubert. Dat, dat, dat zijn veel grotere goden dan wij als uitvoerders ooit zouden kunnen zijn. Maar die muziek heeft ons nodig om verder te komen, om gehoord te worden. Dus wij zijn een belangrijke schakel. En daar balanceer je steeds in, in hoeveel je wilt altijd de muziek laten spreken. Dat is mijn belangrijkste doel. Als mensen na afloop van een concert, concert tegen mij zeggen... Oh, ik vond het zo ontzettend mooi... Ik betrap me er elke keer weer op dat ik zeg, ja, mooi stuk, hè? Maar dat, dat, daar gaat het om. En ik probeer dat zo goed mogelijk op te brengen. Het gaat om een mooi stuk, maar het gaat ook om de bezieling. En, en wat jij eigenlijk ja. nu, nu, nu toelicht is... Uh, dat zijn precies de dingen waarom jij altijd de hemel ingeprezen wordt. Hè? Ja. Dat jij uh, die vorm van bezieling zo goed aan ons laat horen. Dat is ook wel eens een keer wat, wat, wat, wat, wat zeggen, professionele verwoord. Haar spel is boeiend, vertellend, prachtig van toon, smaakvol in het gebruik van vibrato, rachtzuiver en bovenhal, herkenbaar en onverwisselbaar. Ze geeft haar eigen persoonlijke draai aan de noten. Het gaat veel verder dan natuurlijk Beethoven. Raams Mendelssohn uitvoeren. Ja, maar je mag als uitvoerder mag je jezelf dus nooit voor die componist zetten. En dat is waar je dus altijd mee bezig bent. om Natuurlijk, uh, je nou je eigen passie. Maar dus die jou, jouw passie voor die muziek die je probeert uh, uh, over te brengen op die mensen. Dat je mag je dus, niet voor de componist Nee, nooit. Stellen, nee. Maar je bent wel je bent, een hele specifieke stem. Je bent dat doorgeefluik als het ware. En maar, maar je moet het publiek wel... Uh, het laten horen. En er zijn verschillende manieren toe. Je kan het publiek naar jou laten komen. Afhankelijk van het soort muziek. Of het, als het hele introverte muziek is. Moet je het publiek meekrijgen helemaal naar binnen, naar binnen toe. Naar, en en tot, tot bij jou op het podium. Moet je niet proberen tot achter in de zaal daar ergens te komen. Maar afhankelijk, als het wel hele extraverte muziek. Dan ga je naar de mensen toe als het ware. En um, dat allemaal vanuit, die, vanuit diezelfde positie op het podium. Maar je bent daar altijd mee bezig om gewoon dat verhaal over te brengen. Dat is het enige wat telt. Kijk, als mensen zeggen dat ik zo gepassioneerd. dat heb ik gewoon meegekregen van mijn geboorte, van mijn beide lieve ouders, bij wijze van spreken. Nou ja, ik kan eigenlijk niks aan doen. Ik dacht: hoe cliché is het om nu te vragen in hoeverre de Russische inborst van je ouders en grootouders. een rol speelt in het vertolken van muziek? Nou, kijk, ik vind dat, dat Russische element vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik kan echt alleen maar puur spreken over mijn ouders en hoeveel die van muziek houden. Bij de, en hoe, de, bij de, beide de muzici. En de hoe die dat is een, op mij. Prachtige pianiste. Hoe die dat op mij hebben overgedragen. Gewoon dus met de paplepel, zonder dat daar veel woorden aan werden vuilgemaakt. gemaakt. Dus het waren van. Hoe, hoe heilig muziek voor hem was. En dus dat krijg je mee. En je, god, ik word geboren met de karakter wat ik heb. Natuurlijk. En dat is. Ja, niet maar een... bij jou is het heel specifiek. Het verhaal is belangrijker ja. uh, dan de noten. Of zoals NRC Handelsblad in 2004 schreef: Schoonheid telt meer dan perfectie. Ja, ja kijk, dat is een. Uh, Um, of, of is dit nou iets wat je achtervolgt tot in het leven? Ja, weet je wel. Die, oh, ja. die quote kan wel altijd maar weer terug. Kijk, wat ik daar natuurlijk mee bedoelt, bedoel... Je moet absoluut perfectie nastreven, want muziek is ook perfectie. Dus je, je, de, maar je bent continu aan het laveren tussen dus je pure ambacht. Uh, dus de, dat instrument zo goed mogelijk te kunnen bespelen. Met als doel dat je dus die muziek zo goed mogelijk over weet te brengen. Maar dan ben je continu weer bezig. En die ambacht kan het soms overnemen, bij wijze van spreken, van het vertellende en verhalen. Dat hoor ik bij heel veel collega's, dat je natuurlijk zo, ook bij mezelf soms, dat je zo bezig bent om het allemaal perfect te doen, dat je even vergeet om echt... Het verhaal te vertellen. vertellen. En als ik dus zelf in de concertzaal zit, dan stoort het mij als iemand dat verhaal niet vertelt. En dan kan hij nog zo perfect spelen. Maar de, Dus in die zin telt schoonheid dan, of schoonheid, of vooral de de kracht van, van de zeggingskracht. Dat is misschien in 2004 was het de verschoonheid en tegenwoordig is het voor mij meer de zeggingskracht. Ja, dat je daarin gegroeid bent bleek eigenlijk wel in 2010. Toen kwam je met uh, het vioolconcert in D. Groot van Beethoven. Uh, daar heb ik de stukken nog eens op nageslagen en, en vanzelfsprekend ook afgeluisterd, de, de CD. Dat is een weergaloos prachtig. Uh, Prachtig iets wat je daar doet. Uh, we gaan het ook gewoon niet draaien in nee. de deze uitzending. Nee, dat hoeft... Kijk, het is eigenlijk een, is het ook allemaal het heilig een... schennis als we er maar een heel klein stukje uit doen. Ja, dat is het is inderdaad het, het, het, het heilige stuk der, der stukken. Maar het is ook een mijlpaal voor jezelf. Absoluut. Absoluut. Maar tegelijkertijd voelt het... Ik luister nooit meer naar die opname terug. Want het voelt als een ongelooflijke uh, momentopname. Ik, ik heb het nu recentelijk een paar keer weer gespeeld. En... Um, het is zo fijn om als dus dat gevoel van, van groei door te maken met een specifiek stuk. Dat je het gevoel hebt van oh, ik zie het nu veel helderder. En dan, ja, dan krijg je ontzettend Johan Kruijff gevoelens bij. Van ja, je, je, je ziet het pas als je het doorhebt. Zeg maar. ja. En dat is bij muziek heel vaak zo. Dat je het, als je het een jaar later weer oppikt. Dat je denkt: hoe heb ik dat nou ooit over het hoofd kunnen zien? Of hoe heb ik nou die, die, die frase, die zin zo kunnen spelen? Het is toch overduidelijk dat het zo moet. En over een jaar is het weer heel anders. Dat, dat, dat is het mooie. En dat is ook met die opname zo. Ik luister dat nu niet terug. Het is fijn dat het voor mensen een mooie opname is, maar ik, ik ga weer verder. Ja. En waar heb, wat is, waar heb je je doel gesteld? Of wat, wat, wat, is er iets waarvan je zegt: ja, maar hier op dit punt, hier wil ik me op verbeteren? Um, ja, dat is heel persoonlijk, zeg maar echt heel persoonlijk in die zin van de, de, de rust en de balans te vinden in mezelf. Elke keer weer. Um bepaalde keuzes die... natuurlijk, ik word een beetje ouder... en hopelijk dan ook ja, een beetje ja, wijzer. Ja, <laughs> Nou, 32. Binnenkort alweer 33. En uh, je, je probeert de betere keuzes te maken... van uh, de hoeveelheid concerten die je speelt... en ja, natuurlijk wil je carrière maken. Want, maar carrière maken is, is omdat je dan in de mooiere zalen kan spelen. In de, met de betere orkesten en de betere dirigenten kan werken. Met leukere collega's. Dat is het idee van ambitie. En. Ja, dat is niet per se jouw idee van ambitie. Nou, nee, met die motivatie. Dat je dus niet omdat je dan beroemder bent en, of omdat je dus in die grotere zaal staat en dat dus nog meer mensen jou horen, maar omdat de kwaliteit van wat je doet dus steeds beter kan worden, ja. omdat je met betere omstandigheden kan mm -hmm. werken. Um, dus ik kan niet zeggen, nou, ik wil over twee jaar... wil ik uh, pertinent met de Berlina nou ja, Villamoyen hebben gespeeld. Ik, ik doe een voorzet. Isabel van Keulen die hield op een gegeven moment op... met het de Delft Chamber mm -hmm. Music Festival, omdat ze voor haar gezin wilde gaan zorgen. En ja. die heeft zich min of meer teruggetrokken in Londen. Doet af en toe nog een concert, mm -hmm. maar niet heel erg veel. Ja. Dat is echt een heel erg bewuste keuze. Kun je je dat soort dingen voorstellen? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk, uh, het leven van een vrouw uh, zijn dat soort vragen natuurlijk altijd wel uh, aanwezig. Dus in jouw leven ook? Ja, speelt absoluut nog niet, moet ik zeggen. Uh, maar je denkt erover na, omdat natuurlijk uh, al, al, al mijn vriendinnen om mij heen... die hebben ondertussen kinderen, dus ja, zo gaat het. Ja. ja, en je, je hebt nog niet voor jezelf iets bedacht? Nee, ik, ik, ik heb nog een beetje het gevoel van... in die zin ben ik nog, nog even jong, <laughs> een beetje. <laughs> Houd dat vast. Ja. 3 tot en met 12 augustus staat ze gewoon te rocken... op het Chamber Music Festival in Delft. Jong als altijd, Lisa Versman. Leuk dat je er was vandaag. Dankjewel. Ja. Oh ja, sportzomer natuurlijk.